Gisteren ging het college over individuele verschillen in cognitie... met de nadruk daarbij op het onderwerp intelligentie. Vandaag zal ik het hebben over een iets ander onderwerp... meer de, uh, het centrum van de cognitieve psychologie, namelijk geheugen. Waar ga ik het ook hebben? Ik ga het over hebben over wat heet de cognitieve benadering in de psychologie. Misschien wel de meest populaire benadering binnen de psychologie... binnen de onderwijskunde wordt het vaak gezien als een van de benaderingen binnen de psychologie, wordt het gezien vaak als de benadering. Met allerlei varianten daaromheen, bijvoorbeeld neuropsychologie. Ik zal focussen daarbij op het geheugen, de werking van het geheugen, wat we daarvan weten in ieder geval, wat onderdelen uh, we onderscheiden binnen het geheugen. En ik zal het hebben over wat geheugenfenomenen. Daarbij is ook een belangrijk onderdeel dat ik het heb over implicaties van uh, wat we weten over het geheugen voor het onderwijs. Nou, vorige week sprak ik over het onderwerp ontwikkeling. Daarvan zei ik van, nou de relevantie daarvan is niet altijd even duidelijk voor onderwijssituaties. Ik denk dat het bij geheugen heel anders is. Bij geheugen is het juist dat dat een heel centraal element is van ons denken over leren en onderwijs. Zeker binnen de, uh, uh, de westerse cultuur, waar het heel sterk neerkomt op wat je weet en wat je kunt. Okay. Nou, ik zei al, geheugen vormt een heel centraal element binnen de psychologie, binnen alle psychologie. En dat zie je onder andere terug, en ik heb dat in mijn outline ook kort beschreven, aan de psychologie literatuur, Als het gaat om een boek van inleiding psychologie of cognitieve psychologie, dan uh, is het geheugen altijd een van de dingen die ergens in het midden van dat boek staat... Eerst een aantal aanloophoofdstukken over de biologische basis, over ontwikkeling, over perceptie enzovoort, over objectwaarneming en dergelijke, en daarna over de verwerking daarvan. Hoe verwerk je dat nou in je hersenen? En hoe weten we hoe je dat verwerkt? Hoe zit dat opgeslagen in de hersenen? Dat zijn allemaal vragen over de structuur, dan wel de werking van het geheugen. Ik zal vandaag niet uh, zo heel veel spreken over de structuur van het geheugen, dus semantische netwerken en dergelijke, dat is meer bewaard voor uh, het onderwerp hogere mentale processen waar Tamar van Goog nou over twee weken over zal spreken. Dus dat slaan we hier een beetje over. Ik geef meteen ook aan, uh, kom ik zo meteen op dat uh, de verschillende onderdelen van het geheugen, de structuur van uh, wat je ermee doet, vergeten uh, dingen, encoderen en dergelijke, dat die heel moeilijk los van elkaar te zien zijn. In sommige boeken worden daar twee hoofdstukken gewijd, in andere boeken worden er drie hoofdstukken gewijd. Niemand weet wat waar geheugen nou begint en ophoudt. Aandacht bijvoorbeeld, een onderwerp dat heel vaak apart wordt besproken, is eigenlijk ook onderdeel van het geheugen. Dus hoe je aandacht richt en waarop dat richt. Het heeft een bijzondere invloed op uh, wat je onthoudt. Wel vooruit. Eerst eens even terug naar de basis. De cognitieve psychologie. Wat is cognitieve psychologie? Ik heb je neergezet vanuit het behaviorisme gezien waar ik het in het eerste college over heb gehad, gedragsmatige benadering van, uh, van, uh, in de psychologie. Uh, vanuit die benadering heb je cognitieve psychologie eigenlijk niet nodig. Waarom? Omdat je genoeg hebt aan het puur verklaren van het gedrag. Tenslotte is gedrag het enige wat je kunt zien. Dus als je ziet, ik doe iets met een persoon of ik verander de omgeving en uh, hij doet, die gedraagt zich anders... Daar kan ik een theorie op aan opbouwen of in ieder geval kan ik daar het een en ander aan meten. Ik heb niet echt een theorie in de handen daarvoor, maar ik kan in ieder geval een aantal fenomenen, leerfenomenen, kan ik daarin onderscheiden. Dat hebben we gezien. En dat is voor een behaviorist in zekere zin genoeg. Waarom is het genoeg? Omdat al die andere entiteiten waar we, of concepten waar wij het als mensen graag over hebben, bijvoorbeeld ik geloof dat iets het geval is, of ik heb honger, dat zijn uitspraken die je alleen maar kunt toetsen aan de hand van gedrag. Dus hoe weet je of iemand honger heeft? Nou, die neemt een hap van een boterham bijvoorbeeld, ik zie dat iemand dat doet, die hap dus blijkbaar honger, dat leidt eruit af. Ja, trek, dan zeggen we dan maar. Dat zijn vragen, voor een behaviorist is dat dus voldoende. Als je alleen maar zegt, iemand heeft trek, ja, dan weet je nog helemaal niks. Je hebt alleen maar gezegd dat iemand bijvoorbeeld een mentale toestand heerst of iets dergelijks, maar dat kun je helemaal niet toetsen. Je weet niet of het waar is. het zou zomaar eens opwaard We zijn. Hoe kom je erachter? Je kunt diegene vragen. Weet diegene überhaupt zelf wel of het het geval is? Het uitzicht in gedrag. En Al vrij snel bleek dat dat kan voor een groot deel. Hè? Dat is bij vrij theorieloos, vrij mentaal -loos, zou je kunnen zeggen. Redeneren over hoe mensen en dieren in elkaar zitten. Maar al vrij vlot bleek in het behavioristische onderzoek dat het soms wel degelijk nuttig kan zijn om uit te gaan van het mentale. Van datgene wat je misschien niet kunt zien, niet kunt voelen, maar indirect wel kunt veronderstellen, de aanwezigheid daarvan. En ik geef een voorbeeld. Dit is uh, onderzoek van uh, Edward Tolman, een zogenaamde neo-behaviorist. Dat is zo uh, vrij vlot heet een stroming binnen behaviorisme, neo -behaviorisme. Dat is eigenlijk alle mensen die na Watson komen, wordt ook wel eens gezegd. En... Tolman deed onderzoek met ratten. Nou, hier kun je het resultaat zien van zijn dat experiment dat hij deed. Ik hoef ik verder niets meer over te zeggen. Dat zal ik toch maar doen. Uh, wat deed Tolman? Hij liet ratten in een hij Liet Die rondrennen. En wat belangrijk is voor de behaviorist is dat hij ze niet rondrennen en hij beloonde ze niet. Hij beloonde ze niet voor de uitgang vinden, hij beloonde ze niet voor. Ja, daarin rondrennen of iets dergelijks. Hij liet ze erin rondrennen een tijdje lang. En haalde ze na een tijdje gewoon uit dat dolhof. Dat was het. Dat deed hij een aantal dagen na elkaar. Een andere groep ratten. Hè, we hebben het hier over condities. Daar deed hij dat niet bij. Die zetten die in dat dolhof neer. En dan keek hij. In feite keek hij naar één ding. En keek hoe snel ze de uitgang vonden. Wat zie je? Ze vinden steeds sneller de uitgang. En wat ook interessant is. Is... Even kijken dat als je een groep hebt, een groep ratten hebt, die uh, je niet traint, of die je niet traint, die, je, ik zeg nu trainen, die je niet een aantal keer in dat dolf hebt gelaten, maar die je in het dolf laat en dan begint te belonen voor het vinden van de uitgang, dat die net zo snel leren of nee, dat er. Oh sorry jongens, ik zit even ernaast. Als je gaat belonen, dan zie je dat ze vrij vlot de uitgang vinden. Maar je ziet dat de groep die een aantal keer in dat doolhof is geweest, dat die veel sneller de uitgang weten te vinden dan de groep die er voor het eerst in komt. Oftewel, de groep ratten die een aantal keer in dat doolhof is geweest, die heeft een zogenaamde mental map gemaakt in zijn hoofd. Dat kun je veronderstellen. Oftewel, die hebben iets geleerd over de structuur van het doolhof. Wij snappen dit. Tuurlijk, ze leren dat. Ze leren toch hoe ze zich moeten oriënteren in het doolhof. Maar voor de behaviorist is dit een groot probleem, want... Die ratten zijn helemaal niet beloond voor dat in dat doolhof rondlopen. Ze zijn er puur erin rondgelopen. Ze zijn niet gestimuleerd om iets te leren over de structuur van het doolhof. Blijkbaar is er geleerd door die ratten iets over de structuur van dat doolhof... zonder dat ze daarvoor beloond werden. Oftewel, het heeft zin om een construct op te stellen als mental map, mentale plattegrond. Dat heeft zin. En dat geeft in zekere zin ook de cognitieve psychologie zin. Het heeft dus nut... Om constructen op te stellen die weliswaar niet meetbaar zijn, die zich indirect uiten in gedrag, want zo kan een bhf er altijd wel mee omgaan, maar die losstaan van ja, het fysieke substraat, zou je kunnen zeggen. Die cognitief zijn, puur cognitief. Eigenlijk was de psychologie al een beetje uh, op dat punt, was die psychologie al een beetje op dat punt beland. Ik heb dat in het eerste college ook beschreven. Uh, begin 20ste eeuw was de psychologie eigenlijk een soort cognitieve. Psychologie, daar ging het om, maar. was een beetje in de richting van bewustzijnsinhouden gegroeid. Wat, wat betekent het als iemand iets, iets ziet, wat ziet hij dan echt? Wat is de bewustzijnsinhoud? Nergens kwamen ze er niet uit hoe je dat het beste kon beschrijven. Dat leidde nergens toe. Dat was het onderzoek van Edward Titchener onder andere. En onder invloed van een aantal ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van de computer, maar ook ontwikkelingen, ontwikkelingen bijvoorbeeld binnen de taalkunde, kon een nieuwe kijk op de psychologie ontstaan die eigenlijk terug ging naar de basis, de cognitieve psychologie, en een meer betere uitspraken deed daarover. En dat is fijn. Even kijken. We gaan hier langs. En daaruit kunnen we afleiden wat nu eigenlijk, ik zei al, wat is cognitieve psychologie, waar komt het vandaan? Daaruit kunnen we afleiden wat cognitieve psychologie dan werkelijk is op dit moment. Nou, de literatuur erover geeft allerlei uh, suggesties. Ik heb hier één genomen. Um, het feit, het idee dat mensen dingen denken, geloven, dat ze ideeën hebben, dat ze opinies hebben, is een behaviorist in zekere zin niet zo in geïnteresseerd. Maar mensen zijn daar in het algemeen wel in geïnteresseerd. En de cognitieve psychologie probeert dat soort zaken te bestuderen. En zij legt zich daarbij een aantal restricties op waarin meer of mindere mate aan wordt voldaan. Eén daarvan is uh, ook een Een aantal van jullie nog wel wellicht zal herkennen van uh, het vak wetenschapsfilosofie. Ook een zegt dat je een theorie niet ingewikkelder moet maken dan nodig is. Daar komt het grofweg op neer. En dat betekent: cognitieve psychologie veronderstelt dat achter acties iets mentaals kan zitten. Ja, dat is in feite wat we zeggen. Dat daar. Dat gedrag dat wordt vertoond, zo wordt het ook wel gezegd door de filosofen, dat het intentioneel is. Dat daar een bepaald idee van uitgaat. Dat iemand iets doet omdat hij iets denkt. Dat iemand iets doet omdat hij iets gelooft. Of dat hij een bepaald idee heeft en daar, iets, daar is iets uit achterlijden. Maar in die zin, als je het op die manier definieert, kun je zeggen dat een thermostaat die je in huis hebt hangen. Die aanslaat als de temperatuur te laag wordt in huis, en die uitgaat als de temperatuur precies goed is. Ja, dat, ook dan iets, dat daar ook iets mentaals achter zit. Hè? Dat hij ook dat intentioneel doet. Wordt vaak als voorbeeld gebruikt. De cognitieve psycholoog zegt dan van nee, dat is niet nodig. De werking van een thermostaat kun je ook verklaren zonder dat je iets mentaals nodig hebt. De thermostaat heeft geen wil nodig of iets dergelijks. Hij hoeft niet iets te denken of iets dergelijks. Het is voldoende dat er een schakeling is die aanslaat zodra de temperatuur onder een bepaald niveau komt. Automatisch. En die weer uitgaat als de temperatuur bereikt is. Dat kunnen we volledig verklaren zonder een beroep te doen op het mentale. Een thermostaat is anders dan een mens. Een thermostaat is ook anders dan een dier. Maar bij dieren zit je al vaak met het probleem dat het moeilijker is te zeggen van of daar iets, of, uh, gedrag voortkomt uit iets mentaals of niet. Sterker nog, je zou er een soort intelligentietest bij kunnen verzinnen. Dat je zegt van bepaald gedrag moet intentioneel tot stand komen. Er moet een bepaalde gedachte achter zitten, anders kan het dier dat gedrag niet uitvoeren. En als je dat doet, bijvoorbeeld bij probleemoplossingen gedaan, dan zul je zien dat honden veel slimmer zijn dan kippen. Onder andere. Dat is één eis, ook om schermers. Maak het niet moeilijker dan het is. Dat mo daar moeten cognitieve theorieën aan voldoen. Ook bijvoorbeeld geheugentheorieën, waar ik het zo meteen over zal hebben. Een andere eis is ook bij wetenschapsfilosofie langskomen, voor een deel van die. Um, of je kent dit al, is uh, Karl Popper's falsifieerbaarheidsprincipe. Daar zijn uh, psychologen ook. Gevoelig voor, zou ik kunnen zeggen. Goede wetenschap wordt gedefinieerd aan de hand van de uitspraken die er binnen een die, die binnen discipline worden gedaan. En die, die, die uitspraken moeten falsifieerbaar zijn. Oftewel, als, een, als je een uitspraak doet waarvan niet te controleren is of je waar is of onwaar, of eentje die eigenlijk altijd waar is, of die je altijd kunt verklaren, dan is dat geen wetenschappelijke uitspraak. Zegt Karl Popper en zeggen velen na en ik zeg dat ook. Nou, er is veel discussie over of dat nou een heel hoe belangrijk zo'n eis is, maar het is wel een heel, binnen de psychologie een heel centrale, uh, of binnen de wetenschap een heel centraal begrip. Het geldt voor natuurkundetheorieën. En zou voor psychologische theorieën ook moeten gelden. Als je naar de cognitieve psychologie kijkt en naar die theorieën, en dat zijn er nogal wat, die worden gepresenteerd, ook aan jullie in het boek van Boelvolk, dan zie je dat heel veel van die theorieën helemaal niet zo goed falsifieerbaar zijn. Bijvoorbeeld Craig en Lockhart's, uh, levels of processing theorie, niveaus van verwerking, ik kom er zo meteen op nog, is eigenlijk niet goed falsifieerbaar. Wat betekent dat concreet? Gesteld, hè, je zegt, het zit zo in elkaar, de natuur zegt van hè, verschillende soorten verwerking leiden tot verschillende maat van onthouden, dat kan. Hoe bepaal ik of dat klopt? Hoe kan ik dat, zou ik zo'n theorie kunnen falsifiëren? Wanneer is die theorie nou eigenlijk niet waar? Wat zou ik voor bevinding kunnen hebben waarvoor je kunt zeggen. Als dat het geval is, dan klopt die theorie niet, van elaboratie, van, uh, van verwerking. Nou, we zien maar eens een experiment. En je zult merken, dat gaat je niet lukken. Want altijd kun je zeggen, als iemand iets onthouden heeft, dan was er smaak van elaboratie waarschijnlijk. Als iemand iets niet onthouden heeft, dan was er blijkbaar geen smaak van elaboratie. Dat is echt een groot nadeel van heel veel psychologische theorieën en constructen. Ze zijn moeilijk falsifieerbaar. Of in ieder geval zijn ze moeilijk... Uh, experimenten te bedenken die dat falsifiëren in het artikel van Tricot en Sweller is dit ook een kritiek die langskomt hè? Uh, van, uh, we zoeken of wij willen een falsifierbare uitspraak doen over uh, of we willen iets zeggen over algemene vaardigheden maar we hebben geen experiment kunnen vinden wat, wat in ieder geval falsifierbaar is dan in dat opzicht maar het is wel een doel van de cognitieve psychologie om dat soort om in ieder geval falsifierbare uitspraken te doen het lukt dus niet altijd en dat is een zwakte Nou, Cognitieve psychologie is vrij stevig verankerd binnen andere disciplines. Uh, dat is mooi, maar bedenk he, dat uh, de cognitieve psycholoog uh, heeft het over het mentale... ...en veronderstelt dus dat je een scheiding kunt maken tussen het biologische, het fysische substraat, wat het ook wel genoemd, en het mentale. Dat lijkt heel erg op wat een computer bijvoorbeeld doet. Dus een computer is een apparaat, hardware hebben we het over, daar draait een computerprogramma op, dat is de software... En aan de hand daarvan, dat kun je gebruiken als een soort metafoor voor hoe wij in elkaar zitten. Dus de vraag is dan, zijn de hersenen, zijn die de hardware en is de geest, ons dus denken, is dat de software? Veel psychologen vinden dat een te simpele gedachte. De relatie tussen de twee is veel intiemer in feite dan je op die manier veronderstelt. Je zit veel dichter bij elkaar. Wij zijn niet alleen ons brein, dat heb ik in mijn inleiding al gezegd, wij zijn ook ons lichaam. Wij zijn meer dan alleen ons brein. En dat is een verwijt dat de cognitieve psychologen ook vaak hebben gekregen. Het is vaak een vrij uh, zieloze, uh, zieloze uh, manier van werken, maar ook uh, lichaamsloze manier van werken. Het is vaak heel uh, geestgericht en ook zelfs niet breingericht. Het staat los van alles in feite. Het zijn eigenlijk programmeurs van de geest, zou ik kunnen zeggen. Eigenlijk is dat een beetje een, een benadering die je zou kunnen zeggen, is een beetje verouderd. En dat vinden we ook tegenwoordig. We vinden tegenwoordig in de, binnen de psychologie, en daar ben je helemaal bij als je dat weet, vinden we dat, eh, ook al zijn kennisinformatie sleutelwoorden, dat je het niet, de cognitie niet helemaal los kunt zien van wat eronder onder ligt. Het neurologische substraat zou je kunnen zeggen. Dus... Andere vakken, klinische neuropsychologie en dergelijke, maar ook bijvoorbeeld het fenomeen embodied cognition... maken gebruik van de manier waarop ons lichaam functioneert, onze aanwezigheid in de omgeving... of de manier waarop onze waarneming werkt, al dat soort zaken om cognitie te verklaren. Op onze onderwijskundeblog heb ik daar een aantal keer een bijdrage over geschreven, over de invloed daarvan. Dat betekent bijvoorbeeld concreet dat kinderen die leren schrijven, de letters leren schrijven dat die een baat bij hebben om die letters met hun hand te maken. Schoonschrijven, zoals dat heet, daar leer je ook beter taal van. Dus taalontwikkeling en het fysieke bezig zijn met letters, dat gaat hand in hand met elkaar. En elke onderwijzer weet hoe belangrijk het fysieke is. Eigenlijk zegt Piaget niet anders. Het omgaan met objecten, het fysiek handelen met objecten, is heel belangrijk voor de ontwikkeling van je cognitie. In de moderne cognitieve psychologie wordt dit alles meegenomen. Ook de hersenen zijn een grotere rol gaan spelen. Uh, artikelen in uh, tijdschriften over cognitieve psychologie halen ook heel vaak tegenwoordig de hersenen erbij. Het interessante daarbij is, dat voeg ik er dan ook maar meteen aan toe... ...is dat wat we tegenwoordig weten over hoe dingen in de hersenen zich afspelen... ...dat die buitengewoon weinig toevoegen aan wat we al wisten over hoe die cognitie in elkaar zit. Dus wat je leest in het boek hier, van Wolfalk bijvoorbeeld... Dat is allemaal psychologie van zo'n beetje de jaren 60, de jaren 70 van de vorige eeuw. Stok oud in feite. Maar al dat neurologische bewijs wat daarbij is gekomen sinds de jaren 90 en de afgelopen, afgelopen decennium, voegt daar buitengewoon weinig aan toe. Je leest misschien ooit wel eens een keer dat er een doorbraak is, dat we nu zien hoe herinneringen worden gevormd in de hersenen bijvoorbeeld of iets dergelijks. Maar echt tot nieuwe theorieën over hoe geheugen onder andere werkt, heeft dat nog eigenlijk niet geleid. En je zou denken van wel, maar dat is niet zo. Oké, okay. nou, dat over de cognitieve psychologie. Daarmee heb ik een helemaal al gezegd. En wil ik het met jullie hebben over het hoofdonderwerp van vandaag, dat is de geur. het geheugen. Het nou. In nou, het begin zei ik al, en ik haal het nog een keer, het is, het is, het is een heel centraal fenomeen in de psychologie. Maar in feite ook, als je erover nadenkt, is het ook een heel centraal fenomeen in ons bestaan. Eigenlijk in zekere zin definieert ons geheugen ons. Zonder ons geheugen zijn we niet wie we zouden moeten zijn of kunnen zijn. Het bepaalt wie je bent. Het bepaalt je persoonlijkheid. Het bepaalt eigenlijk je hele leven. Je bent, we zijn misschien niet ons brein, maar we zijn wel ons geheugen. En door de eeuwen heen, door de millennia heen, heeft men al gedacht over de werking van het geheugen. En... Wat meestal daarbij gedaan is, is uh, om het geheugen te begrijpen, de werking ervan is door te vergelijken met iets wat we wel kennen. We noemen het een metafoor in feite. Dus als je iets wat je niet snapt wil begrijpen, dan, dan zeg je van nou ja, het geheugen is als nou, bijvoorbeeld als een spons bijvoorbeeld. Het zuigt informatie op en als je erin knijpt, in dit geval in een spons, komt die informatie er ook weer uit. Net niet op de manier waarop het erin is gegaan. Ik noem maar wat. En zo is het een lijstje hier uit een. Uh, als je achterin zit, kun je dit niet lezen, denk ik. Later mag je het doorlezen. Dat is ook niet zo heel erg. En dit is een lijstje van een artikel van Reuliker uit 1980. En die heeft een indeling gemaakt van manieren waarop naar het geheugen is gekeken door de eeuwen heen. Metaforen voor het geheugen. En hij heeft geprobeerd een beetje een indeling te maken. En wat je ziet eraan is. daar zit heel grofweg een onderscheid in. Het geheugen als een huis, het geheugen als een fles, het geheugen als een computer. Nieuwer natuurlijk dan het geheugen als een uh, kleitablet. Je ziet die theorieën of die ideeën erover, die metaforen voor het geheugen, die lijken eigenlijk best wel op elkaar. Of je nou zegt dat het geheugen is als een kleitablet, of het is als een boek, of het is als een fles waar iets in gestopt wordt, je en eruit komt. Het is dus iets, het is een bak waar iets ingaat en op een of andere manier moet het ook weer uit die bak. En je weet, als je iets in een bak stopt, is de kans groot dat ja, het verdwijnt ergens onder, zoals bij een verhuizing altijd wel iets, iets verloren gaat. En dergelijke. Dat soort ideeën kun je loslaten als je het geheugen op die manier voorstelt. Er zijn andere manieren om er naar te kijken. Uh, Sommigen staan wat losser van hoe de wereld in elkaar zit. Een fles is natuurlijk een heel uh, duidelijk object. Maar je kan ook het geheugen zien als een soort uh, netwerk: hè. alles staat met elkaar in verbinding. Alles activeert ook wellicht elkaar op een of andere manier. Sommige dingen zijn ver weg van elkaar, andere dingen zitten dicht bij elkaar enzovoort. Dat heeft invloed op elkaar. Associatie bijvoorbeeld heeft daar een hele belangrijke rol in. We kennen wellicht het voorbeeld van Marcel Proust uit A uh, la recherche du temps perdu, een bekend uh, boek in de wereldliteratuur, waarin uh, Marcel, die eigenlijk zijn hele jeugd al vergeten was, hoe hij vroeger leefde. En hij eet op een, een dag eet hij een koekje, een madeleine, wat best lekker is. En hij hapt erin en ineens is hij terug in zijn jeugd. Ineens, als het ontploft in zijn hoofd, als het ware, he, de, uh, gaat er een bom af in zijn hoofd. Ineens weet hij helemaal weer van, oh ja, dit was zoals ik vroeger bij mijn oma ook altijd op zondag zo'n koekje had. Dat is een hele bijzondere ervaring, heb je wel zo'n ervaring gehad? Dat je ineens, ineens weer iets te compleet binnen schiet... Loop maar eens je oude steun binnen bijvoorbeeld, dan kan dat de geur die je dan opstaart, kan in één keer kan je die in de schoolbanken belanden. En herinneringen waarvan je niet wist dat je ze had, die komen ineens naar boven. Maar dan beangstigend kan dat zijn. Of ze kloppen die herinneringen in zijn allemaal. Associatie. Er zijn nog andere analogieën, die zie je hier terug... Uh, ...die ik allemaal ook niet helemaal kan uh, begrijpen of kan verklaren allemaal. Ik moet denken aan uh, verschillende associatieve theorieën die hierbij horen, zoals mel melodie op een piano, waar bijvoorbeeld dat volgorde een belangrijke rol speelt in het gebruik om maar iets te noemen, enzovoort. Allerlei manieren om het voor te stellen. Je ziet zoveel zijn het er. Alles zijn ze een beetje juist. Dat is het probleem. Als je kijkt, er staat ook op mijn laatste slide... ...we weten heel veel over het geheugen, maar we weten ook heel veel nog niet. We weten dat dit allemaal een beetje juist is, daar komt het eigenlijk op neer. En als je het boek doorbladert van Woolfolk, dat hoofdstuk 7 is het in dit geval... ...als je dat doorbladert, dan zie je ook dat allerlei modelletjes en theorieën over geheugen... ...en over informatieverwerking eigenlijk heel netjes naast elkaar bestaan... ...en eigenlijk allemaal net even iets anders zeggen over hoe het geheugen in elkaar zit... En eigenlijk helemaal niet elkaar tegenspreken. Maar elkaar soms weer een beetje aanvullen. En allemaal zijn ze een beetje juist. En dat maakt het niet makkelijk. En hoe komt dat? Dat is omdat ten eerste het ingewikkeld in elkaar zit. We weten gewoon inderdaad veel dingen nog niet ervan. En ten tweede. Um, wat ik zeggen daarover? Uh, nou, daar nou hou ik het even bij. Even kijken wat ik over Zo werkt het geheugen dus. Je wil iets zeggen en op het moment dat je het wil zeggen. dan is het... Ik neem het geluid op in ieder geval. Dus dat komt er al een uit. Ik heb hier een aantal vragen neergezet die je stel kunnen stellen. Als je nadenkt over hoe het geheugen werkt, kun je een aantal vragen stellen. En wat leuk is bij deze vraag, ik heb die slide die je net zag over die metafoor, heb ik gisteren toegevoegd. Um, het leuke is dat dit soort vragen heel sterk gekoppeld is aan die metafoor voor het geheugen. Dus als je alleen op de vraag stelt, hoeveel past er in het geheugen, dan heb je eigenlijk al een beetje een beeld voor je van een grote doos katerbak of iets dergelijks, iets waaruit iets in gaat, de informatie gaat erin, en moet er ook weer uitkomen, dus je zegt, hij heeft ook een bepaalde grootte. Dus het zit altijd, die koppeling is heel direct hier van Maar goed, je kunt je afvragen, hoeveel past er nu eigenlijk in dat geheugen? Een andere vraag is, verdwijnt er wel eens iets uit? Natuurlijk verdwijnt er wel eens iets uit, het geheugen, zeg je dan, want ik vergeet wel eens iets. Binnen de psychologie is dat eigenlijk een beetje nog een uh, lastige vraag. Ja, we denken wel dat er wel eens dingen echt verdwijnen uit. Maar in zekere zin verdwijnt er ook helemaal niks uit dat geheugen. Eigenlijk blijft alles wel een beetje erin zitten. Is het alleen de vraag, kun je bij die informatie komen? Het zit wel in je geheugen, maar je weet niet meer waar het zit bijvoorbeeld. En dat moet, als je maar op de juiste manier, via het juiste pad naartoe bij te komen, dan lukt het wel om dat die informatie te activeren bijvoorbeeld. Dus misschien verdwijnt er wel niks uit. Hoe kan dat nou? Het geheugen is toch niet oneindig groot? He, ik heb wel misschien wel 100 miljard neuronen in mijn hoofd zitten... Maar die zullen toch niet allemaal bezig zijn om al die informatie te onthouden. En daarnaast, dat is niet oneindig, om er iets te noemen. Dat klopt, en dat heeft er natuurlijk mee te maken dat het geheugen voor een groot deel een constructie is. Een fictie is. Wij denken dat we iets herinneren, maar we construeren het terwijl we het aan het herinneren zijn. We komen daar zo meteen nog op. En in die zin, als je het zo formuleert, past er oneindig veel in. Hoeveel geheugens... Uh, hoe en waar zit informatie in het geheugen? en Waar wordt dat dan opgeslagen? Vind ik al, dat vind ik zelf wel de spannendste vraag. Hè. Ik, ik heb al eerder gezegd, als je zegt dat informatie op een specifieke plek opgeslagen zit, dan zou het dus ook moeten kunnen verdwijnen als het kapot gaat. Zo werkt het geheugen niet. Voor het grootste deel lijkt het daar niet op. Ook neurologisch onderzoek wijst niet in die richting. Wij veronderstelden dat al, maar we zien het ook niet. Zo werkt het nu helemaal niet Alleen omdat er veel redundantie is. Dingen worden op verschillende manieren opgeslagen. Maar ook omdat het geheugen dus voor een groot deel constructie is. Het verhaal, een verhaal is dat je jezelf hebt. Maar goed, er zijn plekken in de hersenen waar informatie wel, wel degelijk wordt opgeslagen. Verschillende plekken. Dat wordt ook wel door de cognitieve psycholoog verondersteld. We hebben tenslotte het werkgeheugen, sensorisch geheugen, langetermijngeheugen en dergelijke. Dat is op verschillende plekken in de hersenen is dat actief. En bijvoorbeeld de hippocampus... Kleine structuur ergens onderin je hersenen speelt een heel centrale rol in het verwerken van informatie. Die zorgt ervoor dat jij, zodra je iemand ziet die je kent, diegene onmiddellijk ook herkent bijvoorbeeld. Die informatie wordt doorgespeeld aan allerlei centraal, heel centrale elementen. Er zijn gevallen bekend van mensen bij wie de link was doorgesneden tussen de hippocampus en de amygdala... En daar nichtelaar is belangrijk voor het verwerken van emotie, het opwekken van emotie, het verwerken daarvan. En wat er dan gebeurt is heel bijzonder. Die mensen herkennen wel de mensen om zich heen die ze kennen, maar het zijn ze niet. Het zijn dubbelgangers, zeggen die mensen. Het zijn nep. Ik zie dat diegene, het, het lijkt mijn moeder, zich als mijn moeder, maar is mijn moeder niet. Kapgas-syndroom wordt dat genoemd. Heel nare uh, uh, psychiatrische uh, neurologische afwijking, die, uh, die niet zo gelukkig niet zoveel voorkomt. En de beste theorie die we op dit moment daarvan hebben is dat het herkenningscentrum wel degelijk werkt, als het ware. De hersen, het geheugen werkt uitstekend, alleen die verbinding met emoties is verbroken. En dat betekent dat je geen enkele emotionele binding voelt met degene die je ziet. En Dan gaat het hopeloos mis, als dat gebeurt. Dit wetende, in die zin kan neurologie en cognitieve psychologie elkaar heel goed aanvullen. Oké, okay. Kapgras syndroom Zoek maar eens op met een C. Geeft nog meer. Heel, heel, de, de, als emotie losstaat van cognitie, dan gaat het helemaal mis in onze cognitie. Interessant. Kun je dat repareren? Nee, het is niet te repareren op dit moment. Oké. Okay. Hoe kunnen we best iets leren en onthouden? Misschien wel een belangrijke vraag voor uh, onderwijs natuurlijk. Hè? Wat, wat we weten over het geheugen helpt dat ons ook. Hè? Cognitieve psychologie is niet altijd gericht op toepassingen, sterker nog heel vaak helemaal niet, maar wordt wel heel vaak toegepast. Bijvoorbeeld uh, in auto's bijvoorbeeld, uh, hoe kun je auto's veiliger maken, hoe kun je autorijden veiliger maken, maar ook bijvoorbeeld, hoe kun je beter iets leren. Cognitieve psychologie wordt overigens niet altijd toegepast. Um, bijvoorbeeld toen er verschillende munten werden ontworpen waarmee we handelen, is er niet gekeken naar welke munten kunnen wij goed van elkaar onderscheiden, waarvan voelen wij dat ze verschillend van elkaar zijn. We hebben politici geen rekening meer gehouden met hoe mensen werken, hoe mensen functioneren. Dan wordt dan vaker niet naar ons geluisterd. Hoe kun je geheugen? Beste onderzoek heb ik tenslotte neergezet. Er zijn eigenlijk twee stromingen binnen het onderzoek naar het geheugen. Dat is eentje is heel laboratoriumgericht. Onderzoek binnen het lab met één persoon achter de computer die allemaal klankjes te zien krijgt of woordjes te zien krijgt. En naar onderzoek, Daar wordt dan onderzoek naar gedaan, wat onthoudt hij en wat niet. In het boek wordt daar meestal naar verwezen, dat, dat soort onderzoek. Dat levert heel basale kennis over het geheugen op. Maar dat is één probleem, die kennis is vaak helemaal niet zo goed te generaliseren naar het dagelijks leven. En dat zie je bijvoorbeeld in het fenomeen dat uh, dingen waar je dagelijks mee te maken hebt, waarvan de theorie zegt, die, die moet je heel goed kennen, die moet je heel goed in je geheugen hebben, is vaak helemaal niet waar. Een bekend onderzoek zegt van uh, bijvoorbeeld, van teken nou eens uh, hoe een euromunt eruit ziet, voor de oudjes een gulden, dat konden we niet, kunnen we niet. In Amerika vragen ze meestal een penning. Duizenden keren zie je zo'n ding, maar nooit doe je iets met die informatie blijkbaar. Okay. Allemaal vragen. Dat bijt elkaar soms, hè? Hoe kun je het beste onderzoeken? Het komt elkaar aan, maar ze zijn het ook niet met elkaar eens hierover. Oké. Okay. Nou, ik dacht: het is misschien aardig om even uh, om verder te gaan over het geheugen, om een klein experimentje met jullie te doen. Het doet geen pijn. Ga je niet conditioneren. Je speelt het konijn niet op de weg. En, wat ik wil is. Uh, ik laat zo meteen een. Uh, ik laat zo meteen een, uh, een woordje, woordenlijstje zien. Er staan twintig woorden op. Er is een recidivist in de zaal, die, die heeft het wel eens gezien, dus die mag het meenemen dan. Ik laat je gewoon twintig woorden zien. En de vraag is: komen uh, ze zoveel mogelijk te onthouden? Ja? Dat is alles. Niet met elkaar communiceren, want dan, dat is natuurlijk. We doen hier niet, even, niet aan collaboratief of coöperatief leren. Doe gewoon, even voor jezelf. Niks opschrijven, gewoon even proberen in een halve minuut tijd zoveel mogelijk te onthouden. Ja? begin ik als het stil is, begin ik. Daar waren ze. Schrijf nou eens op. Noteer de woorden. Sommigen zijn al klaar. Nou, even turf een beetje. Wie heeft er uh, maar drie onthouden of zo van de twintig woorden? we nou, durven een paar, maar die, die durven het niet te zeggen. Ik weet, ik weet niet hoe niet bent, maar succes verder um, de studie. Ja, gelukkig is het betekenisvolle de studie, soms in ieder geval. Wie uh, heeft er ongeveer een stuk of zes, zeven onthouden, hè? Niet zo heel veel, maar ook niet, niet extreem, ja? En wie heeft er al uh, wie heeft er meer dan 10 onthouden? Ook al een aantal. Heeft iemand ook nog, denkt die, uh, laten we zeggen, 19 of 20 onthouden? Of meer, dat zou nog bijzonder zijn, ja. <lacht> um, Je ziet, hè, uh, jullie hebben, als je het artikel hebt gelezen van vandaag, dan wordt er gerefereerd naar Mila, 1956, een van de klassieke experimenten in de psychologie. Uh, hebben we het over korte termijn geheugen, dan zeggen we altijd dat de 7 plus min 2... ...dingen, waarbij niemand weet wat dingen zijn. Um, plus min twee chunks wordt het ook wel genoemd. En wat je ziet is, als je gaat kijken voor jezelf van wat heb ik nou onthouden... En meestal dit soort informatie wordt ook vaak serieel gepresenteerd. Dus netjes na elkaar, nu heb ik het in één keer gepresenteerd. Maar dan zul je zien dat je de eerste en de laatste vaak het beste hebt onthouden. En het idee is, eerst daar heb je het langste mee kunnen werken. heb je het langste kunnen zien dan... En de laatste, die zijn nog het meest vers. Een beetje als een deur, maar dat is het soms ook. Um, toen ik dit voor de eerste keer presenteerde, een jaar of drie geleden, misschien in 2012. Die zijn ze nog een keer. En dan kun je zeggen, van, nou, oké. Okay. Toen ik dit de eerste keer presenteerde, toen was er een student, die had ze alle twintig onthouden. In die halve minuut. En ik zei, hoe heb je dat gedaan? En ze gaf het antwoord dat ik hoopte te krijgen, maar het best lastig is. Dus ze zei, ik heb een verhaal. Ik heb een verhaaltje gemaakt, een heel simpel verhaaltje. En het is heel interessant dat als je die techniek gebruikt, dat je ziet dat het mogelijk is om in een half minuut, korter, zo'n lijst met twintig los van elkaar staande woorden te onthouden. En het grappige is dat die techniek om dat te doen, je heeft heel lang was dat de manier om dingen te onthouden, om zaken te onthouden. Dat is de enige manier om zaken te onthouden. Voor de boekdrukkunst was dat de manier. En nog voor de boekdrukkunst in de 15e eeuw zo'n beetje... was het gemeengoed als je een boek in handen kreeg. was er iets werd verteld. Je kreeg zo'n boek bij één keer in je leven in handen. Hè? Want er was ook maar één exemplaar in de wereld ongeveer. Dus die monniken, die, ja, die boeken overschreven en dergelijke... die ontwikkelden allerlei technieken die uit de oudheid al bekend waren... over het onthouden van informatie. Je zou kunnen zeggen dat hun... Geheugentheorieën geavanceerder waren geavanceerder dan de geheugentheorieën die wij op dit moment in ons hoofd hebben zitten, die wij gewend zijn te gebruiken. Want wij hoeven dit niet te doen, wij hebben die informatie beschikbaar. Die staat hier op bijvoorbeeld, of hij is in het boek staat, et cetera. Een van die technieken was om, kijken, om een zogenaamde Loki-methode te gebruiken. Loki betekent plaatsen, dat is Latijn. En wat je daarbij doet is. Een pneumonische techniek. Sorry jongens, even hoesten. Een geheugentruc. Of techniek. Waarbij je zegt, oké, okay, ik neem een plaats in gedachten. Voor route die ik goed ken. Bijvoorbeeld de route van uit mijn studentenhuis naar de Uithof. Die bus 12, die kan ik blijven, die kan ik dromen inmiddels. En ik weet precies, enkele ankerpunten waar we langskomen. Via het duct, het centrum, etcetera, kan ik, die weet ik precies me voor te stellen. In gedachten loop je die... Rij je met die bus die rit vanaf het station en bij verschillende punten op je route zet je iets neer in gedachten, visualiseer je visualiseert een gorilla op een bepaald punt ergens bij het viaduct denk ik. En zo loop je die route of rij je die route door en je doet al op allerlei punten zet je iets neer. En je bedenkt er iets bij bij dat punt. Wat doet die gorilla daar bijvoorbeeld? Met de telefoon. Als ik jou nou vraag daarna om die lijst te reproduceren, dan ga je weer mentaal die route langs. En je denkt bij elk punt: wat zit daar bij dat punt? Wat zat er nou weer? Wat zat er bij dat punt? Dat werkt heel erg goed, deze methode. Dat is ook een methode die je kunt oefenen. Heel het is vrij simpel te oefenen. Een van de oefeningen is van vind een goede plek, vind een goede route in je hoofd als het ware. Iets wat je heel goed kent, dat is een oefening. Um, een oefening kan ook zijn om iets wat je al gebruikt hebt te missen. Dat is best lastig. Het kan best vol worden. Met gorilla's en knakworst en dergelijke op een bepaald punt. Maar het, wel, het is wel een techniek die buitengewoon goed werkt. En Vanuit de geheugentheorie tegenwoordig weten we waarom dat nou zo goed werkt. He, visualiseren van informatie, et cetera. Meer dan manieren opslaan van informatie. Op een bijzondere manier opslaan van informatie. Enzovoort. Dat zijn allemaal een goede technieken. Dat zijn allemaal uh, aspecten die daarbij een rol spelen. Maar die dus. 2000 jaar geleden in feite ook al bekend waren. En die we in zekere zin verleerd zijn om te gebruiken. De vraag is, is dat zinvol om die technieken te weten? Nou, soms is dat wel heel zinvol. Het is bijvoorbeeld zo dat we op school scholieren die technieken helemaal niet vaak helemaal niet aanleren. Die leren, niet, die leren helemaal geen methode. Die gebruiken hun eigen methode. En we weten dat een eigen methode meestal de slechtste methode is. Namelijk het bestanden uh, bijvoorbeeld van informatie waarvan we weten dat ze over de minst effectieve methode is. Maar ik heb hier verwezen naar een uh, boek, het Geheugenpaleis van Joshua Foer, dat is een uh, onderzoeksjournalist. Uh, die een aantal jaar geleden uh, dit boek gepubliceerd heeft. Moonwalking met Einstein heet het boek in het Engels. Um, ik vraag eens waarom heet dat boek zo, dat, dat het een uh, manier is om iets te onthouden. Een uh, dan, dan Einstein, is iets wat je wel makkelijk onthoudt, bijvoorbeeld. Wat heeft voor gedaan? Hij was een onderzoeksjournalist, en hij heeft geprobeerd om uh, zich die geheugentechnieken eigen te maken, en hij had als doel om maar mee te doen aan de geheugenolympiade in uh, Amerika. Dus een wedstrijd voor mensen die uh, makkelijk dingen kunnen onthouden, dat komt er op neer. Dus je krijgt een spel kaarten te zien, je mag er een minuut, mag je er doorheen, uh, krijg je de kaarten te zien, zoiets, en dan moet je kunnen reproduceren welke kaarten het waren, 52 kaarten. Moeilijke kan het bijna niet ongeveer. Het aardige ervan is, er om het vast eventjes mee te verklappen, hij wint die lange jaren. Hij weet het te winnen door, door pure oefening in van zijn geugen. En wat aardig is om daarbij te lezen, is de problemen waar, uh, waar je dan tegenaan loopt. Dat is, nou onder andere, je moet bijzondere beelden moet je bijvoorbeeld gebruiken om dingen te onthouden. En dan loop je wel eens tegen hele... Nare beelden aan die je moet visualiseren. En dat is heel vervelend voor die mensen die dat moeten doen. Je krijgt problemen waarvan je niet wist dat je ze kon hebben. Daar komt het op Goed. Geheugenprijs. Er zijn meer factoren die je rol spelen. Op de manier waarop wij informatie verwerken of onthouden. Bijvoorbeeld een bekende theorie binnen de cognitieve psychologie, die op allerlei manieren binnen de onderwijskunde bijvoorbeeld ook terugkomt, is de zogenaamde schema-theorie. Allerlei data zie je die terugkomen. Soms wordt die schema-theorie genoemd, soms niet. Schema-theorie zegt, informatie moet, wordt pas goed verwerkt als die op zijn plek valt. Dat komt het op neer. En dat noemt oude wel activeren van voorkennis bijvoorbeeld, is belangrijk. De cognitieve psycholoog zegt simpelweg, je hebt een schema nodig om informatie, een cognitief schema. Oftewel, een soort bouwplan waarbinnen de informatie verwerkt wordt. En als dat bouwplan ontbreekt, of je weet niet welk bouwplan je moet gebruiken, dan snap je niet... We kunnen niet verwerken, die informatie. Nou, hier staat er eentje uit een klassieker uit de literatuur, uh, die ik gewoon gekopieerd heb uh, uit het experiment dat daar gedaan is. Nou, we zijn intussen al een beetje aan het lezen gegaan. En je ziet staan, de procedure is actually quite simple. First you raise things into different groups, enzovoort. En de proefpersonen die dit lazen, die snapten er werkelijk geen hout van ongeveer. En als je dan mensen vraagt, wat heb je onthouden hieraan? Ja, na afloop, je zegt na een dag, na een week, na een uur, de, desnoods. dan blijft er heel weinig hangen. Want je hebt gewoon, het valt niet. Je snapt er niks van. Een beetje zoals uh, als je nu een natuurkundeboek bericht zou lezen. Hetzelfde verhaal op school, hè. Leerlingen doen vaak niet anders dan informatie lezen. die ze niet helemaal begrijpen, die niet past binnen wat ze al weten. Als dat zo is, als die aansluiting ontbreekt, dan gebeurt er dit. En. Natuurlijk, inderdaad, een in andere groep, ik wat, wat, wat, wat kreeg één conditie te horen waar dit over ging. De was doen, de was en de wasmachine inderdaad. Je moet eerst de was sorteren enzovoort. Als je dat weet, dit gaat over de was doen. Aha, zeg je dan. Dat is wat hier staat, eigenlijk allemaal wel abstract, maar in ieder geval een stuk logischer. Het valt meteen op zijn plek. En je kunt je voorstellen, dan onthoud je er ook veel meer van, van die informatie. Het moet, informatie moet ergens binnenvallen, anders wordt het, ja, we kunnen het neurologisch bekijken, anders wordt het gewoon überhaupt niet verwerkt, die informatie. Dat vind ik zelf wel een winst die we hebben in de uh, neuropsychologie. We kunnen nu redelijk voorspellen of informatie die jij verwerkt, of je die gaat onthouden of niet. Dat, is dat, dat hangt namelijk samen met de manier waarop die informatie verwerkt wordt. Als informatie niet verwerkt wordt, en je kunt het op zeggen, dan wordt het ook niet onthouden. Hier nog een ander voorbeeld daarvan, dat je wellicht wel eens gezien hebt, maar toch. Dit lees je, dit is uh, een stukje uit het boek van Wolfolk gaat het over en ik vraag je een tentamen hiernaar en dan, uh, nou, dat gaat niet goed. Maar de andere helft van de studenten, die ik heel aardig vind, die heeft dan het uh, titel erbij gekregen bij dat stukje. En dat gaat natuurlijk een stuk beter. Om dat te onthouden. Zo belangrijk is het om context te hebben waarbinnen je informatie leert. Erg belangrijk. En wordt, dat is toch ook wel belangrijk om te benadrukken, wordt heel makkelijk onderschat. Door degene die aan het leren is. Die denkt van, ik begin gewoon met leren en ik kijk al uit het schipstrand, bijvoorbeeld, kun je zeggen. Als je op die manier leert, dan leer je dus veel minder effectief dan als je probeert eerst de context waarbinnen je aan het, le je aan het lezen bent, om die Schip. Dus uh, dat hele lange artikel van Subopnik het al bijvoorbeeld. Probeer eerst nou eens gewoon bladeren het eerst eens door. Waar gaat het überhaupt over? Waar willen ze heen? Waar komen ze vandaan? Enzovoort. Zodat je een beetje een bedje voor jezelf gecreëerd hebt waar bovenop de rest dan wel mag komen, als het ware. Het is veel makkelijker dan dat je zonder enige kennis van zaken of gewoon maar begint met lezen en dan kijkt hoe ver je komt. Ik zeg het je maar. Dit geldt voor woorden, maar het geldt voor beelden ook. Uh, moet ik erbij zeggen. Hier twee voorbeelden. Ik vind het zo'n flauw, maar toch, ze zijn in de, in de experimentele literatuur zijn deze echt gebruikt. Um, Droedels zijn dit. en Wat aardig is als je mensen vraagt dit te, te bekijken, dit soort plaatjes te bekijken en een week later na te tekenen wat, ze ge, wat voor plaatjes ze hebben gezien. Lukt dat niet, maar als je mensen vraagt om er een verhaaltje bij te maken, om een betekenis eraan te geven, of je geeft hem, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, maar het beste is om zelf te bedenken... ...dan kun je veel beter dat plaatje natekenen. We zien daar natuurlijk een trombonist in een telefooncel. Uh, dit is uit de tijd dat telefooncellen nog uh, bestonden. En het andere... Ja, het, het is iets met een kabouter. Nou ja, ja, prima verhaal. Ik zeg, het is de Titanic inderdaad... ...met wel een hele abstracte ijsberg wellicht, maar toch? Maak er je eigen plaatje van... ...als het maar een beetje uh, netjes blijft, zou ik zeggen... Oké. Okay. Ik ga nog heel even door. Ik ben nou op de weg. Ik zei al veel over de werking van het geheugen. Of eigenlijk zeker zekere fenomenen. Schema-theorie noemde ik. Dat alles uh, wordt ook wel geplaatst binnen een meer algemene theorie. Over wat voor, uit wat voor onderdelen bestaat nou eigenlijk het geheugen. En welke uh, vindt die informatieverwerking dan plaats. Je ziet al... Uh, ja, schema-theorie. Schema's bevinden zich in wat we noemen het lange termijn geheugen. Dat betekent dat je eh, al bij de vroege verwerking van informatie al gebruik maakt van informatie die in het lange termijn geheugen zit. Dus je kan eigenlijk bijna net zo goed zeggen: het is bijna niet los van elkaar te zien. En je ziet de cognitief psycholoog die stopt nu even alles graag in doosjes, probeert dat dingen van elkaar te onderscheiden, heeft geprobeerd om verschillende onderdelen van het geheugen van elkaar te scheiden maar in zekere zin merk je dat dat erg kunstmatig is. Vroeger noemden we ook daarom in de cognitieve psychologie, spraken we over het korte termijn geheugen en het lange termijn geheugen, en dat onderscheid blijkt gewoon helemaal niet goed te werken. Het is niet zo dat dat twee volledig van elkaar gescheiden zaken zijn. Als je het zo voorstelt, dan klopt er eigenlijk niks van wat er uit het onderzoek komt. Daar komt het op neer. En als het niet klopt, dan moet je iets, ergens moet iets aangepast worden. Ofwel, je past de wereld aan, ofwel, je past je theorie aan. En in dit geval moest de theorie aangepast worden. Tegenwoordig noemen we dat uh, korte termijn geheugen daarom ook werkgeugen. Het is het onderdeel van het lange termijn geheugen dat op dat, waar je op dat moment mee bezig bent. Dat vind ik zelf een goede manier om ernaar te kijken, om dat te noemen. Er bestaat ook nog zoiets als een sensorisch geheugen, dat is meer op zintuigelijk niveau. Bijvoorbeeld uh, informatie die je ziet, die wordt heel kort vastgehouden in de occipitale kwap in je hersenen, helemaal achter in je hoofd. Uh, blijft heel even staan. En dat veroorzaakt bijvoorbeeld dat als iemand met een, uh, wat is het? Uh, met een uh, lampje aan het zwaaien is in het donker bijvoorbeeld. Dat je dan zo'n spoor ziet. Dat is het nabeeld in zekere zin dat je ziet. Of met sterretjes kun je het ook heel mooi doen. Kun je mooie vormen maken. Iconisch geheugen wordt dat genoemd. En als het om geluid gaat, dan heb je dat ook voor echoisch geheugen. Iconisch geheugen, een seconde of vier. Echoisch geheugen voor geluiden is langer dan vier seconden. En waarom? Niemand weet precies waarom, maar het komt erop neer dat uh, wat je ziet, zie je in één keer. en uh, het is, Dat egoisch geheugen is bedoeld ook om spraak te kunnen onthouden. Welke zin heeft iemand daarnet nog gezegd? Het is dus heel snel weg, vervlogen als het ware. Neuronen hebben wel wat anders te doen dan de hele tijd informatie vasthouden. Namelijk nieuwe informatie te verwerken. Dus binnen de cognitieve psychologie gaat de meeste aandacht uit naar dat werkgeheugen en dat langetermijngeheugen. Ja? Nou, daar bestaat een heel standaard model over, en dat laat ik zien en dan pauzeren we daarna even als ik dat heb beschreven. pauzeren niet zo lang. Uh, even. Het meest klassieke model van informatieverwerking, Model, model wordt het ook wel genoemd, van eind jaren 60 van Atkinson en Schiffrin. Ik heb ooit genoeg gehad Richard Schiffrin te mogen ontmoeten. Grootheid binnen de cognitieve psychologie. Uh, het meest klassieke model van informatieverwerking zie je hier. Ik heb gewoon maar een plaatje van internet geplukt ervan hoor. Um, informatie komt binnen, komt in het sensorisch geheugen terecht, daar vervliegt het heel snel uit, maar het gaat door naar het zogenaamde werkgeheugen. Korte termijn geheugen werd het genoemd ook, um, werd het vroeger ook genoemd. En als je dan niks doet met informatie, dan verdwijnt het ook weer aan dat korte termijn geheugen. Wat er nou precies gebeurt, of het echt verdwijnt of verdrongen wordt of door andere informatie, dat weten we eigenlijk niet precies zeker. Uh, op dit moment gaan de stemmen het meeste naar verdringing van informatie. Dus er komt nieuwe informatie bij, waardoor het andere ja, minder verdrongen wordt, als het ware. Er uitgeduwd wordt. Het verdwijnt niet echt. Maar het wordt, uh, als je er niks mee doet, dan verdwijnt het. En als je er wel wat mee doet, dan gaat het naar het lange termijn. Je ziet een aantal termen erbij staan waar ik zo meteen op inga. Zoals elaborative rehearsal. Dat betekent eigenlijk, kortweg gezegd, dat de manier waarop je omgaat met informatie in dat korte termijngeheugen, die bepaalt hoe makkelijk of hoe goed die informatie in dat lange termijngeheugen terechtkomt. Wat dus ook betekent dat je het beter onthoudt. Ik heb het gehad over dit modale model... en over de verschillende onderdelen binnen dat model. En ik heb hier een aantal kenmerken neergezet... van het zogenaamde werkgeheugen. En daar zie je een aantal centrale elementen... binnen de cognitieve psychologie terugkomen. Bijvoorbeeld aandacht zie je daarin terugkomen. Um, de verwerkingscapaciteit... Ik hoop dat het goed gaat daar. Begin het begint met te heersen... Uh, ik accepteer dat. Beperkte verwerkingscapaciteit. We hebben er dus zogenaamd te maken met wat wel wordt genoemd de cognitieve bottleneck. De, de, de flessenhals waardoor informatie bij ons binnenkomt. We kunnen niet alle informatie tegelijk verwerken. Dat betekent ook dat uh, het werkgeheugen aandacht bepaalt wat er wel en niet in dat werkgeheugen terechtkomt. Daarnaast zien we, ik de Miller uh, aan, en we hebben het net gezien in ons experimentje. Uh, dat geheugen, dat werkgeheugen, geheugen heeft een beperkte omvang. Nou, het artikel van Trico en Sweller laat heel mooi zien... dat dat voor een deel ook een fictie kan zijn. Hè, want we hebben gezien, Miller had het over 7 plus min 2... maar een, een bekend artikel van Cohen uit uh, 2004, meen ik... Uh, heeft het over hoeveel kan het het werkgeheugen... vier dingen kunnen daarin, zegt hij, veel minder. En Trico en Sweller laten zien van, dat het heel erg is van het domein. En als er één ding is wat... Uh, Cognitief psychologen en onderwijskundigen overigens ook heel erg achtzamen, geen rekening mee houden, dan is dat domeinkennis. Domeinkennis wordt heel, heel erg ondergewaardeerd in zekere zin door de, de psychologie. Um, en Tricolor is wel zeggen van dat is uh, stom, dat is dom dat ze dat hebben gedaan, maar als je kijkt, als je zegt van het is domeinkennis kennis, over een bepaald domein die, die heel belangrijk is, dan verklaart dat een heleboel over hoeveel er in het werkgeheugen bijvoorbeeld kan. Voorkomen logisch ook bijvoorbeeld, want als je kijkt naar mensen die veel van, die ervaren zijn met muziek bijvoorbeeld, dan zie je dat die veel makkelijker een melodie kunnen onthouden dan iemand die helemaal niks van muziek weet. En hoe komt dat? Nou ja, bij muziek hoort een bepaalde structuur. Um, ik, ik kan dat toevallig ook. Ik kan een toonladder onderscheiden, of een bepaalde toonladder, of een bepaalde drieklank onderscheiden, een bepaald interval onderscheiden, dat is ook heel, heel fijn als je dat kunt in de muziek. En daardoor weet je, kun je veel makkelijker bepaalde informatie onthouden. Want oh, dat is die melodie die lijkt op die melodie, of dat, daar zitten die interval in. En dan weet ik genoeg. Ik kan meer, ik, mijn werkgeheugen zou ik kunnen zeggen voor muziek is groter dan dat van sommige anderen hier wellicht. Maar toch, in de literatuur zie je vaak toch wel vrij traditioneel staan, het is beperkt en uh, er kunnen een x-afd in. Komt natuurlijk ook omdat de cognitieve psycholoog graag, onderzoek doet met abstracte elementen, dingen die juist geen betekenis hebben. Dus niet muziek, maar random lettercombinaties bijvoorbeeld. Zodat het voor iedereen gelijk is, zodat domeinkennis juist geen rol speelt. En dat heeft heel sterk die theorieën gekleurd, zou ik kunnen zeggen. Daarom vind ik zelf dat het artikel van Triconus ook al is de toon ervan een beetje van wij weten alles beter, ja, ik herken dat misschien ook wel makkelijker dan anderen. Um, ik kan me daar wel in vinden, in die uh, bevindingen van hem. Een van de nadelen van het model dat ik net liet zien, is dat het eigenlijk niks zegt over wat je nou eigenlijk doet met informatie. We hebben het over elaborative rehearsals hier staan in dat model, maar het zegt eigenlijk weinig over wat maakt het uit wat ik doe met de informatie die in mijn werkgeheugen zich bevindt. Dat kan. Hoe verwerk je nu eigenlijk informatie? Er is een uh, model voor, hè, dat, waarvan ik voor de pauze al zei, moeilijk, falsifierbaar, maar wel populair. Craig en Lockhart, model van 1972, wordt er altijd bij aangehaald. Ik zit een beetje in deze stof. Um, en die zegt, het, hoe goed iets in jouw werkgeheugen komt, of hoe goed je iets onthoudt, laat ik het zo formuleren, dat is afhankelijk van de manier waarop jij informatie verwerkt hebt. En daarbij is het belangrijk, zegt die theorie, om de diepte van verwerking in de gaten te houden. Hoe diep, hoe goed verwerk jij informatie. Of je informatie wil leren, de intentie om te leren hebt, maakt het eigenlijk niet uit. Of veel minder uit. Dat is interessant, want vaak denken wij dat je iets moet willen leren om het te leren. Of dat het belangrijk is dat je de intentie hebt om te leren om te leren. Maar iedereen die een hobby heeft en zich daarmee bezighoudt, die weet vaak heel veel van, weet vaak ontzettend veel op te lepelen over het domein waarmee hij bezig is. Terwijl hij nooit de intentie heeft gehad om daarover te leren. Hij is daar gewoon mee bezig. Maar je bent daar op een diepe manier mee bezig, zegt hij dan. Ik heb heel kort een experimentje aangehaald. Onderzoek van Hyde en Jenkins. Je ziet, we zitten nog steeds in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw. Um, wat deden zij? Zij lieten die de proefpersonen uh, woordjes leren. Je hebt dan voor Net zoals ik jullie een woordrijtje gaf. Je, een, ...een helft van de groep die krijgt niet te horen van... ...je moet dit nu leren, dit woord, of iets dergelijks. Er werd dan alleen gevraagd van... ...tel het aantal e's in elk woord bijvoorbeeld, of iets dergelijks. Of, wat vind je van dit woord? Is dat een plezierig woord of niet? Of, verzinnen een rijwoord? Je kunt allerlei uh, vormen kun je verzinnen... ...waarbij je zegt, niet tegen mensen zegt dat ze dat woord moeten leren... ...maar dat ze er iets mee moeten doen. Sterker nog, ofwel, ze verwerken het heel ondiep... ...dat is bijvoorbeeld dat je alleen maar de e's telt... ...dan kijk je alleen maar naar de vorm van het woord je kijkt, oh daar is een, daar is een, één, dat zijn er dus twee, klaar. Of je moet iets zeggen over dat woord, je moet een bepaalde betekenis weggeven. Of de emotie die het oproept. Het is dus betekenisvol, toch? Vind ik wel. Nou. En wat je ziet is, onafhankelijk van of de proefpersonen wisten dat ze die woorden moesten leren of niet, zie je dat, het effect, dat effect terugkomen van het niveau van verwerking. Mooi is dat. Niveaus van verwerking. Dus los van al het andere. Er bestaan nog meer... Taken die dit, uh, waarmee je dit kan uh, bestuderen, waarbij je ervoor zorgt dat iemand iets in zijn werkgeugen houdt en waarbij hij niet weet dat hij dat eigenlijk moet onthouden. Maar dat hij onderwijl met iets anders bijvoorbeeld bezig is. Of het alleen maar die informatie is hij alleen maar aan het vasthouden bijvoorbeeld in zijn geheugen, zonder dat hij weet dat hij aan het leren is. Als je dat doet, dan wordt er niets geleerd, dat is interessant. Ondanks dat je die informatie continu hebt onthouden, heb je niets geleerd. Je ziet in de geheugenpsychologie dat er een bepaalde typologie is ontstaan van soorten geheugen. Ik heb hier gewoon een taxonomie neergezet. Ik zet met nadruk een taxonomie, want er zijn, je kunt er zo nog tien andere vinden. Ze lijken allemaal een beetje op elkaar. Soms net iets verschillend wat waar neergezet wordt, maar hier is het eentje. En het gaat dan met name... Om de manier waarop naar lange termijn geheugen wordt gekeken. De manier waarop je informatie opslaat voor een langere termijn. En wat zien we daarbij? Daarbij zien we dat verschillende uh, onderscheiden gemaakt worden. Eén daarvan is expliciet en impliciet. Dus het onders en dat is het onderscheid tussen geheugen dat direct aanspreekbaar is, waarvan je kunt verbaliseren wat het, wat het is. Ik kan je ergens naar vragen en dat weet je dan of je weet het niet. Dat kun je uiten en uh, impliciet geheugen wat meer onbewust is. Je weet het wel, maar het is niet iets waarvan je weet dat je het weet, zou je kunnen Het is er gewoon. Neem eens nog later water. Oh, jij zit heel geërgerd te kijken. Ik zeg het maar even, ik zie dat jullie geërgerd zijn. Uh, ik ben niet anoniem. Impliciet geheugen. Een aantal zaken. Die spelen daar doorheen. We spreken ook wel over declaratief en procedureel geheugen bijvoorbeeld. In de onderwijskunde doen we dat heel regelmatig. En dat lijkt daar wel een beetje op. Declaratief geheugen is het geheugen voor feitjes, zou je kunnen zeggen. Dat is de hoofdstad van Nederland. Dat is iets wat je uit je declaratieve geheugen haalt. Procedureel geheugen, het geheugen voor ja, procedures, voor uitvoering van zaken. Nou Is het zo dat het uitvoeren van zaken, dat daar vaak heel veel impliciete elementen in zitten. Je kan wel beschrijven wat je doet als je een bepaalde procedure uit, uh, aan het uitvoeren bent. Maar naarmate je meer expertise hebt in, dat, uh, in die vaardigheid, wordt ook veel meer impliciet, onbewust. Je doet het, maar je weet eigenlijk niet eens dat je het doet. Je doet het gewoon. Het voorbeeld dat ik vaak uh, geef is het op de fiets een bocht nemen. Dat kunnen de meesten hier denk ik wel. Um, en als je het niet kan, dan, uh, je, dan moet je misschien een ander vak Nee, maar dat mag ook. Niet iedereen kan fietsen. Duitslandse studenten, niet altijd bijvoorbeeld. Die mogen het dan leren. En uh, hoe neem je een bocht? Wat doe je dan? Ja, je draait je stuur. Dat kun je beschrijven. Dat is procedureel. Hè? Je kunt de procedure beschrijven wat je doet. Maar er is meer. Je doet in feite onbewust ontzettend veel. Dat heb je geleerd toen je leerde fietsen. Omdat toen was dat nog bewust om die bocht te nemen. Je moest namelijk goed je balans weten te houden in de bocht. En dat is impliciet geworden. Niemand van ons kan precies beschrijven hoe hij de zwaartekracht controleert op het moment, he, die balans weet te houden op het moment dat hij een bocht neemt. Heel stom dat we dat niet kunnen, maar het is impliciet voor. Waarom is dat relevant in feite om dat soort onderscheiden te maken? Dat is relevant omdat we zien dat men, mensen bij wie de hersenen beschadigd zijn, dat bepaalde typen geheugen dat die intact kunnen blijven en bepaalde beschadigd kunnen worden. Ik kom zo meteen op het geval nog van, uh, van Clive Waring bijvoorbeeld, ik, laat ik even langskomen. Een man van wie het uh, korte termijn was aangetast, nee, eigenlijk was het niet aangetast, het was gewoon weggehaald bij een operatie, hij had zware epileptische aanvallen die ontstonden in de hippocampus, geloof me dat wil je niet, want dat is dan de oplossing de hippocampus uh, voor een groot deel verwijderen. Gevolg, hij kan geen nieuwe ervaringen meer maken. Dat is, een heel, dat is een heel apart fenomeen wat dan optreedt, als dat niet meer kan. Als je geheugen hebt van, laten we zeggen, een seconde of tien. En het zijn interessante documentaires. Wat wel interessant is, is dat Clive trainingen kan doen. Je kan hem dingen laten oefenen, een muziekstuk laten oefenen bijvoorbeeld. Elke dag oefent hij dat. Elke dag is hij compleet vergeten dat hij het geoefend heeft. Elke dag doet hij maar wordt er wel beter in. Er zijn leuke experimenten natuurlijk mee te doen. Nee, voor een psycholoog is dat allemaal hartstikke interessant natuurlijk. zo naar ook, maar je kan er wel weer uh, gebruik van maken in feite. En dat doen wij ook. Maar het is bijzonder boeiend. Er is onderscheid in te maken. Overigens, mensen die aan Korsakoff-syndroom lijden, dat, soms zware alcoholici bijvoorbeeld, uh, hebben ongeveer datzelfde fenomeen. Er is ook onderzoek naar gedaan, naar die mensen Die kunnen hun geheugen zwaar aangetast, maar procedureel geheugen, voor vaardigheden, zit blijkbaar dieper... Blijft uh, behouden ook bij die mensen. Dus gelukkig maar, misschien voor sommigen. Oké, okay, hier ben ik, uh, hier, dit heb ik besproken, min of meer. Dat laat ik even voor wat het is, even als aanvulling erop, op uh, niveaus van verwerking. Nou, wat leren we eruit? Oh, oh sorry, maar ik is je, Goed dat het niet wordt opgenomen. Um, even kijken, dan ben ik toch eentje te ver, geloof ik. Ja. Yeah. Ja, ik ben toch één te Sorry, ik ga er één terug. Wat leren we eruit? Een aantal uh, consequenties voor onderwijs. Uh, ik heb ze hier even gewoon neergezet. Activeren van voor voorkennis en daarop voortbouwen. Elke uh, goede leerkracht weet dat natuurlijk al lang. Maar toch, uh, dat, de geheugenpsychologie spreekt dat zeker niet tegen. Zeker nog dat komt het uit voort. Uh, Betekenisvol voor leren is erg belangrijk... Gewoon leren van informatie zonder dat dat betekenis heeft. Misschien zit daar wel de link met motivatie bijvoorbeeld. Want als je niet gemotiveerd bent om ergens betekenis aan te geven en zegt van... Nou, laat mij maar gewoon dat rijtje uit mijn hand stampen. Dat is veel minder effectief dan als het ergens op slaat. Als je het ergens interessant voor jezelf kunt maken. Wat moet je doen als leerkracht? Helpen je leren, organiseren, elaboreren. Visualiseren is ook een belangrijk element hierbij. En tenslotte, wat ik ook neer, nog niet heb gezegd, uh, snel, snel informatie tot je nemen, nog even de avond voor het tentamen, toch even alles goed doornemen, is niet altijd de meest effectieve manier van leren. Dat weten we inmiddels ook. In zekere zin, en dat is het nare, de nare boodschap die we hebben, is, nou, is die boodschap leren kost tijd. De wel zegt het ook in een artikel, hè? leren kost tijd. We denken dat het wel meevalt, maar goed leren, goed iets onder de knie krijgen... Dat kost gewoon tijd. En we zijn niet altijd bereid die tijd erin te investeren omdat we denken dat het wel meevalt. Wij kennen ons eigen geheugen wat dat betreft. Slecht, ja, ik zei al iets over fietsen het aanleren van een vaardigheid expertise opbouwen. Ik ga daar heel kort even in. Daar is ook een onderzoek naar gedaan naar die decoratieve versus procedurele kennis. En in feite, dat onderzoek daarna, dat kun je uh, ook wel heel goed bedenken, hoe dat ongeveer, uh, wat daar ongeveer uitkomt. Als je bedenkt, de mensen die autorijders hebben gehad bijvoorbeeld, hoe dat ging. In het begin ben je heel bewust met alles bezig, hè? toch? Ik wel in ieder geval. Ik mocht nog niet eens schakelen de eerste keer. En uh, ik mocht nog net sturen. Zo ongeveer. Alles moet je opletten. Dat is ongeveer wat moet je bij je examen doen. Je moet leren kijken, kijken in de spiegels. In het begin is dat een enorm bewuste aangelegenheid. Je moet bewust zeggen: kijk in de spiegel. Die instructeur die wordt helemaal gek waarschijnlijk de hele dag dat zeggen. Kijk in de spiegel, kijk daar, kijk daar, kijk daar. Procedures. Die beginnen dus heel declaratief. Woordelijk. Je moet ze encoderen in je moet ze eigen maken. En je eigen maken betekent ook dat je ze op een bepaalde manier leert associëren, leert inbouwen in je eigen al aanwezige kennis. Dus... Na de zogenaamde cognitieve fase, de meest irritante fase in feite ook, van iets, een nieuwe vaardigheid leren, waar het heel stap voor stap is, heel woordelijk leer je om langzamerhand dingen je eigen te maken. Totdat het moment is dat je nou ja, bijvoorbeeld inderdaad het rijexamen mag doen, waarbij wordt gezegd, nu ben jij autonoom genoeg, jouw vaardigheid is autonoom genoeg, je hebt de, de zaken die geautomatiseerd moest worden, geautomatiseerd. Het enige wat nog kan is dat je sneller wordt. Sterren heeft de vraag. Ik, ik versta niet wat je zegt. Ik versta nog niet wat je zegt. Schreeuw het. Ja. Debugging. Ja, heel goed. Debugging was het. Debugging. De fouten uit. In feite, uh, wat je doet is... Uh, je doet... In, je doet in de, in, er is dus een fase. Dat zegt deze theorieën van Rasmussen in feite ook. Er is een fase waarbij je de kennis inmiddels hebt, waarbij je nog heel veel fouten maakt. Je past kennis toe, maar je past hem bijvoorbeeld in alle situaties toe. Je hebt bepaalde dingen geleerd om te doen, maar je hebt nog geen uitzonderingen. Dus je, elke uitzonderingssituatie moet je als het ware opnieuw even herprogrammeren, op debuggen zou je kunnen zeggen om te zeggen: want in deze situatie werken de zaken anders. Doe mij denken aan mijn eigen auto rijden. Dus dat je dan eindelijk eens een keer gewoon normaal een straat in je rijdt. Alles goed gedaan hebt. En natuurlijk komt er net van de andere kant een vuilniswagen aanrijden. En dan, ja, nou ja, hard langs rijden. Hè, gewoon vastzetten, zoals ik nu zou doen overigens. Um, want zo ben ik dan ook wel weer in het verkeer. Ik heb mijn examen gehaald, dan kan het. Um, de instructeur weet meteen, nee. Inzicht is, je wacht aan het begin van de straat en je wacht tot hij voorbij is, enzovoort. Voor die situatie had ik nog geen antwoord op dat moment. Dus ik moet, dat is diebukken Enzovoort. Nou, hoeveel tijd gaat erin zitten? Ja, in het geval van rijles, hè, nou, wat is het? 40, 40 uur wellicht, of iets dergelijks. Dan is, betekent dat rijden, eh, autorijden, is een complexe vaardigheid, noemen we dat. Maar ook niet te complex. Uh, bij andere zaken, expertise expertiseontbouw, uh, daarvoor geld. Geld populair gezien gelden, de, gelden een aantal regels, zou je kunnen zeggen. Maar um, je ziet... Nou, ik heb hier nog eigenlijk eerst een ander plaatje. Verschillende maat van automatisme. Um, daarvan wordt gezegd, en hier gaan tricholens wel overigens tegenin... Experts hebben een ander georganiseerde type kennis in hun hoofd. Ze weten meer, dus hun kennis is anders georganiseerd dan beginners. En ik heb hier een grafiekje neergezet van... Um, uh, hier op de XR staat de ELO-rating van uh, verschillende spelers. De ELO-rating is hoe goed ze zijn in schaken. drukt dat ongeveer uit. Dus hoe hoger is beter, wat betere schaken. En uh, onderzoek laat zien dat Chase Simon, volgens mij, in 1974, laat zien dat uh, als je schakers, beginnend of expert, een schaakbord met een stelling erop voor een neus duwt en je zegt: Kijk er eens naar, en over uh, 10 seconden dan bedek ik het weer en teken hem nu eens na. 20 seconden, dan uh, kunnen die mensen met een hoge ELO-rate, en die kunnen dat supergoed, en de mensen met een lage, nou, laten we zeggen, minder goed. Behalve als wat er op het bord staat random is. Als er gewoon random wat stukken neer zijn gezet. Waarom? Eigenlijk heel simpel. Hè? Die experts herkennen die situatie dan niet goed. Die kunnen hem niet plaatsen, hebben geen schema daarvoor. Dat hebben ze wel voor duizenden andere stellingen, die allemaal schaakstellingen zijn, maar voor de random neergezette stelling kunnen ze dus niet... En zijn ze dus ook gewoon niet beter dan een leek. Tricone Svelle geeft het voorbeeld van uh, onderzoek van Binet. En mijn collega zei Binet de hele tijd, het is de Amerikaanse uitspraak. Ik zeg Binet, de Franse uitspraak. Onderzoek van Binet wat liet zien dat uh, een rekenwonder in alle aspecten is die veel sneller met rekenen dan iemand die, uh, ook al heeft hij al heel veel expertise erin. Behalve als het op specifiek het expertise van dat gebiedje gaat waar die ene persoon heel goed in is. Dan is die wel veel beter. Belang van domeinkennis. Kan iedereen alles leren? Effect, effect van talent. Daar wilde ik eigenlijk een beetje naartoe werken. Uh, bekende theorie van Anders Eriksson. Die ik een aantal jaar geleden hier in Utrecht heb ontmoet. Hij is hier langs geweest om te praten over zijn theorie. Hij uh, zegt dat als je echt expert wil worden in een bepaald gebied. Dan moet je tien jaar, tien jaar ervaring hebben. Best lang hè? Ik vind dat best lang. Sterker nog... 10.000 uur regel, min of meer, niet bedacht door Eriksson, maar zoals genoemd naar zijn onderzoek, min of meer. Tenminste, hij ontkent dat. Uh, zegt dat je om expert te worden in een bepaald domein, en dat kan iedereen, zegt Eriksson erbij. Tenzij je fysiek er niet toe in staat bent. je zal het toch niet in 10.000 uur een balletdanser worden, maar een redelijke. Maar dat kan een beetje redelijk. Uh, 10.000 uur training is daarvoor nodig. Het vervelende is 10.000 uur trainen als je lid bent van een sportclub. En je zegt van nou, ik ga twee keer in de week naar de sportclub. Dat betekent dat ik eigenlijk, ik heb al 10.000 uur achter de rug zeg maar bij die sport. Dus ik moet expert zijn. Helaas, zo werkt het niet. Die 10.000 uur betekent 10.000 uur deliberate practice, zoals Ericsson dat noemt. Dat is oefenen onder begeleiding in zekere zin. Gericht oefenen, waarbij je ook feedback krijgt op wat je goed doet en wat je niet goed doet. Gericht oefenen. Dat is heel wat anders dan het doen. Dat is heel jammer, want anders zouden er veel meer experts zijn in verschillende domeinen. Dat betekent dus dat als je lid bent van een club en je gaat iedere week volleyballen bijvoorbeeld, dan is de kans groot dat je nooit beter wordt. Je doet het wel, maar het doen zelf is niet voldoende om beter te worden. Er zijn studies gedaan waarbij mensen die al twintig jaar elke week gingen sporten, dat die in één uur tijd met wat gerichte training heel veel beter konden worden dan wat ze deden. Maar veel mensen zijn er helemaal niet toe bereid, je het gewoon voor de lol. Dat is wel interessant, vind ik zelf. Gerichte training. het effect daarvan kan enorm zijn. Van een paar goede tips. Daar zijn masterclasses bijvoorbeeld, waarbij een grootmeester daar een paar eh, wenken geeft van nou, deze kant, eh, kijk hier eens naar, of in jouw geval, die kunnen daarbij zo extreem nuttig zijn. Zoek maar eens op YouTube, op masterclass, in welk domein dan ook. Dan eh, vind je hele interessante video's van een expert, een echte expert, een topper op een bepaald gebied, eh, iemand onder handen neemt. Maar goed, je kan ook naar de voice kijken. Dan zie je hetzelfde masterclasses. Dit is altijd heel, ik vind het zelf een heel hoopgevend stuk in de zin, dat hier wordt gezegd dat talent, hè, talent bestaat niet, volgens Eriksson. Dus aangeboren talent, een is van nature beter in iets dan ander, Ericsson die ontkent dat in zekere zin. Hij heeft daar redelijk ondersteuning in. En het artikel van Subotnik het al ging daar ook een beetje over. het zegt ook van: Als de omstandigheden, je kan wel een beetje aanleggen, een beetje in een bepaalde richting zijn. maar als de omstandigheden niet in je, uh, niet in je voordeel zijn. dan word je geen expert in een bepaald domein. Dan wordt je, ta word je talent onbenut gelaten. Dan is er in zekere zin ook op die manier geen sprake van talent. of van uh, excellentie op dat gebied. Nou goed, het gaf er zo omgeving, maar dat was het eigenlijk het omgekeerde van de omgeving. Ik had het er net over de bottleneck bij informatieverwerking. En die zie je ook terug in uh, de onderwijskunde. Wordt daar ook veel aandacht aan besteed. Waarom zijn sommige dingen, is het zo moeilijk om sommige dingen te leren? Als het ware? Dat is een van de vragen die onderwijskundigen van oudsher altijd hebben gesteld. En de ene snapt iets meteen. Dat is dan misschien omdat hij een expert is in een bepaald domein. Maar andere zaken zijn misschien van nature wel. Het leer, sommige is is van nature van gewoon moeilijker dan andere leerstoffen. En dat weten we. Onderwijskunde wordt in het algemeen gezien als niet alle ingewikkeldste vak, bijvoorbeeld. Andere vakken worden als moeilijker gezien. Waar zit het in dan? Daar bestaat een theorie over, de cognitieve Law Theorie. Die kennen de meesten van jullie wel enigszins, neem ik aan. Heeft iemand nog nooit van de cognitieve Law Theorie gehoord? Oké, okay, een aantal, prima. dan ja, doe ik het voor jullie. Nee? Voor jullie doe ik het vooral. En voor de rest, hoor. Een refresher kan nooit kwaad, weet waar, het theorie, onderzoek. Cognitieve belasting, dat betekent dat alles wat je leert, belast jouw cognitieve systeem. Dat is logisch natuurlijk ook. Je gaat het stof lezen, schema theorie zegt het moet op zijn plek vallen, in zekere zin is dat onderdeel van cognitieve looptheorie. Dus je cognitieve belasting is veel hoger als je iets leest wat je helemaal niet kent, waarvan je niet het idee hebt van ik snap wat hier staat. Dus dat is eigenlijk heel logisch, maar toch, het is goed om het even zo te formuleren. Dus de leertaak zelf, hoe ingewikkeld die stof, stof is, maakt dat je iets makkelijker of moeilijker leert. Dat is de aard van de leertaak. De manier van presentatie van de leerstof speelt daar ook een belangrijke rol in. he, Wordt informatie op een mooie, makkelijke manier gepresenteerd, heel toegankelijk? Of wordt het zo gepresenteerd, ja, heel textueel, helemaal niet aansluiten bij jouw behoeftes bijvoorbeeld ook. Dat kan ook, he, de eigen voorkeur of iets dergelijks. Of heel um, het saai gepresenteerd om te zeggen. Dat maakt natuurlijk ook dat iets makkelijker of moeilijker te verwerken is. Dus ik heb het artikel van Drie Komers samengevat in een videootje. Ik heb daar ook een stuk tekst over kunnen schrijven. Nou, wat heb je liever zou je kunnen zeggen. En wat heeft een hogere mentale belasting voor jou. Ik denk zelf dat een video niet zo heel erg mentaal belastend is bijvoorbeeld. Maar een video heeft in ons nadeel dat alle informatie... Een nou, beetje verstopt zit in zo'n video bijvoorbeeld. Je moet best wel zoeken als je iets zegt van: Waar is hier nou weer iets over? Lastig. Zo'n theorie van John Sweller is die afkomstig. Dat is dezelfde Sweller als van dat artikel van Tricomi Sweller, Australië. Um, dat die voorspelt een aantal effecten die zullen optreden als je informatie of leerstof aanbiedt. Bijvoorbeeld dat als mensen hun aandacht moeten verdelen over verschillende onderdelen van leerstof, dat vinden mensen lastig. En dat is moeilijk. Waar moet ik dan naar kijken? Staat daar staat iets, daar staat iets, daar staat het weer in een plaatje. Oké, okay. onduidelijk, moeilijker. Als informatie op meer plekken wordt aangeboden, hier staat het, maar daar staat hetzelfde ook nog een keer. Vinden mensen ook vervelend, lastig. Redundancy wat dat het overbodigheid. Iets in een plaatje neerzetten terwijl het in de tekst al prima beschreven staat. Onnodig, verhoogt alleen maar de mentale belasting om al die informatie, dus meer informatie te verwerken. En had het nou maar gewoon met die woorden gelaten, was net zo duidelijk geweest. Dit is de feedback die ik bij de bachelorthese of bij onderzoeksrapporten voor onderwijspsychologie ook wel eens gegeven heb. Je beschrijft keurig in je tekst wat er uit je experimentje kwam. Wat doet dat plaatje daar nou eigenlijk? Zeggen ze, ja, het stond mooi, uh, Excel. Iemand heeft geoefend met Excel, dan wilden we toch erin neerzetten. Dat zijn allemaal van argumenten hoor. Dus stond de expertise reversal effect. Wat zegt de Cognitive Law Theorie nog meer? En dat staat in dat ene artikel dus ook nog eens een keer wel heel kort beschreven. Dat zegt dat een beginner in een domein, iemand die weinig van het domein weet, moet je op een andere manier instructie geven dan iemand die al veel weet van het domein. Expertise reversal. Dat betekent, daar staat eigenlijk, een, iemand die al veel weet van het domein heeft er een nadeel aan als je hem behandelt als een beginner in dat domein. Even kijken hoor. Ik heb een voorbeeldje. Vroeger hadden we dit als de dit artikel. Misschien voor jullie gelukkig niet meer, maar nu weer een ander artikel. Dus, um, ik ga even heel snel langs. Over. Ze vergelijken instructievormen en beginners en experts met elkaar. Daar komt het op neer. Ik heb het grafiekje heb ik zelf uitgetekend aan de hand van de data die zij meldden in een artikel. En dat is dit. Um, je ziet het begin en de tweede stage of testing. Dan is er uh, meer uh, expertise opgebouwd. En wat je ziet is uh, Word Examples en Exploratory. Nou, Word Examples dat is echt voor de beginners bedoeld, dan komt er nog meer uitgewerkte voorbeelden. En exploratory meer verkennend, zelfstandig leren is voor, handig voor de experts. En je ziet inderdaad, je ziet dat uh, voor de beginners, als je die in het begin al laat verkennen, exploratory, dan is dat minder effectief dan als zij in het begin met Word Examples mogen. En ander ook, en dat is belangrijk, reversal. Is dit een overtuigend kruis wat je hier ziet? Nou, als je kijkt naar die i-as, dat vond ik zelf wat tegenvallen hierin. Ik vind het zelf eigenlijk niet zo heel sterk, maar zo wordt het gepresenteerd. Dat grafiekje staat dus niet in dat artikel, wel de cijfers. Maar toen ik het ging tekenen, dacht ik van, nou, oké, okay. is dat alles. Oké, okay. wat leren we daarvan voor, uh, voor onderwijs weer? Over deze informatieverwerking. Het is beperkt. He, dus leerlingen kun je makkelijk overladen met informatie. Nou, sterker nog, ik kan jullie makkelijk overladen met informatie. Sterker nog, dat was het eerste commentaar dat ik kreeg van een expert op dat filmpje dat ik online zette gisteren, nota bene. Van nou, dat is aardig cognitief belastend dat filmpje, want je vertelt heel veel. Want je, geeft niet alleen wat er, je zegt niet alleen wat er, in dat filmpje, wat er in dat artikel staat, maar je geeft ook nog eens je mening erbij. Dat zijn twee dingen. Dus de, leer, de student. Die ik heel hoog acht, blijkbaar. Die moet niet alleen verwerken wat, jij, wat, wat er in dat stuk staat. Ik ging ervan uit dat je het toch al las. Maar moet ook nog eens bedenken: je moet ook nog eens die mening verwerken. Dus dat is cognitief belastend. En dat is waar. Ik hou weer geen rekening met jullie informatievaardigheden, verwerkingscapaciteit, et cetera. verschilt per persoon. Is ook iets om rekening mee te houden. De een bij één is dit aangeboren of niet, we weten het niet, maar bij de een is dat wat groter dan bij de ander. Dat weten we. Het is wel te trainen, en dat is natuurlijk interessant, ik heb dit uit een ander psychologieboek gehaald, uh, Tricola en Sweller zouden onmiddellijk zeggen te trainen, het is gewoon een kwestie van domeinkennis natuurlijk, hè? hoe meer iemand leert over een bepaald domein, hoe groter zijn werkgeugen zal zijn van die leerdoel. Dus gewoon ervaring, leren, omgaan met bepaalde leerstof, daarvan wordt dat werkgeugen vanzelf wel groter, of in ieder geval wordt dat meetbaar groter. Maar zo ziet de psychologie literatuur het meestal. Het is de grootte van het werkgeheugen, meer een algemeen uh, iets wat te trainen is. Oké, okay. even terug. Het werk werkgeheugen heeft ook voordelen. Er zijn gevallen bekend in de liter literatuur van mensen die uh, uh, alles onthielden wat ze uh, tegenkwamen, en dat heeft enorm veel nadelen. Die mensen kunnen niet normaal functioneren. Alles wat ze zien, alles wat ze verwerken, onthouden ze vrij letterlijk. Hoe dit neurologisch kan, is nog een, min of meer een raadsel, maar ze bestaan die mensen. Uh, de Russische fysioloog Luria heeft daar heel interessante uh, literatuur over geschreven. Is er zeker zin een voorloper daarmee van de onlangs overleden neurolog Oliver Seks, die ook uh, daarover heeft geschreven, over die mensen. Dat ik zeer aanbevelen. Oké, okay, informatie is opgeslagen. Het zit in je geheugen. dan nou moet je het terug zien te halen. Het is bijna niet los van elkaar te zien, maar toch wordt geprobeerd. Uh, waar is dat nou van afhankelijk of je iets onthoudt of niet, kun je ook zeggen. Een, een van, die, van die aspecten is dus de organisatie van informatie. Oftewel, hè, dat ik net liet, eerder liet zien met die schematheorie en dergelijke. Als informatie niet georganiseerd in je geheugen komt dan is de kans heel groot dat het ook gewoon vervliegt, verdwijnt, of bijna niet terug te halen is. Misschien aspecten ervan, maar niet georganiseerd in ieder geval. ander fenomeen is het effect van de context. En coding specificity het lijkt een beetje op embodied cognition. Hè? Dus je hele lichamelijke toestand, als het ware, ja, de toestand waarin je je bevindt tijdens het leren, werkt mee, wordt mee verwerkt in de leerschool, zou je kunnen zeggen. En er zijn interessante experimenten mee gedaan, het is best ingewikkeld om dat te onderzoeken, maar het komt erop neer dat er, als je in een bepaalde context iets leert, dan helpt het als je ook die context weer tevoorschijn weet te halen bij het moeten reproduceren daarvan. Een interessante vraag is, uh, dat, uh, wat daar aan gelinkt is, is zogenaamde state-dependent memory, zoals dat heet. Uh, je lichamelijke welbevinden, je lichamelijke toestand, is ook uh, specifiek daarvoor vraag daarbij is dan bijvoorbeeld, die daaruit voorkomt, is het stel dat je onder invloed bent terwijl je aan het leren bent. Hè? Vanavond een paar biertjes achter de rug, eh, achter de kiezer en je eh, gaat het nog eens leren. Hè? Nou, laat ik nou nog eens even dat artikel doornemen. Helpt het dan als je ook onder invloed bent tijdens het tentamen? Nee, dat, dat zou steeds dependent zijn. Dat onderzoek is gedaan. En, het is Goebbels, eh, eh, nee, dat heb ik over de eindjaar 60 al. Hè, dus dat, de, dus allerlei, alle vormen van drugs zijn daarbij, hebben de gepasseerd. Maar hier heb ik er eentje met, uh, uh, met alcohol. Hier heb je vier uh, uh, condities. Een je hebt twee condities, een leerconditie en een testconditie. En er werd ofwel nuchter, ofwel onder invloed van alcohol werd er geleerd dan wel, moesten mensen iets herinneren. Je ziet vier combinaties hier, hè? Nou, wat verwacht je? He, mensen, dan kregen je een lijst woorden te, te... Moesten ze leren, want dat doen we in de psychologie, wat verwacht. Je. Laat ik even, laat ik even het laten zien. Hier staan de resultaten, en je ziet wat interessant is hier is dat als, de, als je onder invloed leert, heeft dat een uh, negatief effect in dit geval. En het heeft een negatief effect als je nuchter bent tijdens de test. En je ziet dat het behoorlijk veel uitmaakt als je als de status, staat, status overeenkomt. Dit is wat eruit. Ik weet niet precies hoe lang de woordenlijst was. Ik denk twintig woorden zelf. U um, ziet wel het beste is om in beide gevallen nuchter te zijn. Laat dat een uh, wijze les zijn. Maar als je onder invloed hebt geleerd. Hè, dan zie je. Nou ja. Vul dan dat cola blikje van tevoren. Op dat Red Bull blikje van tevoren even. Op een jouw manier. Dan nou, komt het helemaal Oké. Okay. Stay dependent, heel belangrijk. En dat betekent ook, wat je wel eens doet, hè, wat helpt bij je herinneren, is ook dat je indenkt, jezelf probeert terug te verplaatsen, bijvoorbeeld tijdens het tentamen, van de omstandigheden waaronder je onder je geleerd hebt. Het grappige is dan daarbij, wat vaak gebeurt, is dat allerlei irrelevante cues die mee zijn genomen, in je, in op, mee opgeslagen zijn in je herinnering, dan naar voren komen. Ik weet waar het stond op de pagina, dat soort dingen komt dan naar voren, maar niet wat de informatie zelf is, helaas. Oké, okay, ik heb nog heel even. Een uh, ander fenomeen is uh, zogenaamde flashbulb memories. Uh, herinneringen die ontstaan die speciaal zijn, omdat ze extra impact hebben. Bijvoorbeeld, uh, er is veel onderzoek naar gedaan. Belangrijke media gebeurtenissen. Uh, één, het is begonnen bijvoorbeeld in 1963 bij uh, de moord op uh, John F. Kennedy. Is er is onderzoek naar gedaan. En, gebeurtenissen die Amerika schokten, Er is veel in het nieuws geweest. Onthoud je daar dan meer van? Uh, 1986, ontploffing van de Space Shuttle Challenger... ook uh, cognitief psychologen hebben daar ook onderzoek naar gedaan. Ulrich Dijs, een van de heel belangrijke cognitief psychologen... die gaf de volgende dag al college... en maakte meteen gebruik van om een uh, vragenlijst af te nemen. Zo werkt dat dan. En uh, ik heb ook uh, gelezen dat er veel onderzoek gedaan is... naar de natuurlijk, eigenlijk van 2001, de 2021 towers die uh, uh, neerstorten. En het interessante is dan dat je ziet... Daar hebben mensen bijzonder veel herinnering aan. Ze weten precies waar ze waren op het moment dat ze hoorden, et cetera. Maar wat interessant is, als je kijkt van een jaar later... ...wat weten ze nou nog ervan? Hè? Wat een dag later wisten ze van alles te zeggen erover. Een jaar later valt dat eigenlijk best wel tegen... ...om veel mensen zich nog weten te herinneren daarvan. Maar het is één ding hetzelfde, het is wel groot... ...het vertrouwen in die herinnering. Het is veel groter dan bij andere herinneringen. Je ziet het vertrouwen bij dat soort herinneringen... Uh, ...is veel groter... Maar de herinnering zelf is minder, alleen we denken dat we het weten. Even kijken hoor, deze laat ik even. Dit zijn de, de dieren in het grote dierenbos die met elkaar praten als flashbeeldmemorie over waar ze waren op het moment dat Bambi's moeder werd doodgeschoten. Verklap ik naar nou de film Bambi? Nee, heb je hier Oké, okay. tenslotte, ik wil nog op één zaak ingaan in dit college... Nou, ik wil eerst even een experimentje doen. Volgens mij komt dat hier. Ik laat het vuilbaar geheugen, laat ik even voor wat het is. Heel mooi uh, experimentje waarbij uh, nou, zo'n docent als ik wordt overvallen door een, uh, door een student. Die stapt binnen, die grijpt een uh, tas weg en rent weg. Hoeveel heb je, wat heb je nou eigenlijk gezien allemaal? En iedereen heeft wat anders gezien op dat moment. Heel mooi experiment. Ik wil nog één experimentje doen. Ik ga even een aantal woorden oplezen en aan jullie de vraag om alleen maar te luisteren. Om stond te onthouden, oké? Okay? Daarna moet je ze opschrijven waarschijnlijk, hè? Ja? Even kijken waar ik op mijn stimuli heb staan. Ja? Luister goed, het begin. Ik ga eens één een voor één oplezen en dan wil ik graag absoluut te stil. Samenwerking leren, is goed. Oké, okay, nou. Hoeveel heb je er onthouden? Weer zeven of uh, zo'n beetje? Maar 15 maar woorden ongeveer. Wie van jullie heeft het woord zoet opgeschreven? Veel. Heb ik het woord zoet gezegd? Hoor, heb je het me horen zeggen? Kan dan nou. Het is zo makkelijk. Soms is psychologie heel makkelijk, hè? En het is interessant, hè? Want uh, dit zijn de woorden die ik heb opgelezen. Heb ik je nou misleid? Ja. Eigenlijk wel, hè? En het interessante is daarbij. Ja, ik heb nog een paar minuten, maar toch even snel. Het interessante is daarbij dat je merkt: ik uh, misschien uh, als je er auteur terug is is, heel makkelijk om dat woord zoet te, te herinneren, want je hebt het opgeschreven. Maar je kunt zelfs, als je je best doet, kun je indenken hoe ik dat woord uitsprak. Dan eigenlijk uh, is het toch echt, echt wel dat hij het zei? Je kan het zelfs ontkennen. En dat is een heel interessant fenomeen, natuurlijk. Hè? Zo makkelijk is het om. In feite, hè, dit, dit weten we dan uit onderzoek natuurlijk, dat om een bepaalde herinnering bij mensen op te roepen. En het interessante is natuurlijk niet dat dit zo plaatsvindt, want oké, okay, de woorden zijn ermee geassocieerd. Maar stel nou dat het hier gaat om een rechtszaak. Hè? Stel dat er leven of dood van afhing of jij het woord zoet hebt gehoord. Stel dat het zo was, hè? Dat zou nogal invloed hebben. Je hebt het woord zoet. Jazeker, zei hij het woord zoet. Edelachtbare. Nou, het is goed, de kroongetuige heeft het gezegd. Dat zal het wel zo zijn. Echt niet. En je ziet... ...dat... ...informatie die ik aan jullie geef... ...die, die verwerk je... ...maar je geheugen is dus redelijk actief daarin. Het is actief. Je hoeft actief informatie toe als het ware. En het is een experiment... Elisabeth Loftus is daar de beroemdste persoon in... ...een psychologe... ...die daar heel veel onderzoek naar heeft gedaan. En je ziet dat als je mensen vraagt... als je dat ze een filmpje zien... Van auto's die tegen elkaar botsen. En je vraagt aan die mensen van hoe hard reden die auto's nou toen ze tegen elkaar botsten. Dan krijg je een getal uit, hè? gemiddelde. Afhankelijk van dat woordje botsten. Of je zegt hoe hard reden toen ze tegen elkaar knalden. Hoe hard reden toen ze elkaar raakten. Afhankelijk daarvan zie je dat de snelheid die geschat wordt dat die hoger of lager ligt. is heel interessant. Dus je herinnering wordt gekleurd aan de hand van de informatie die ik je geef. Door een bepaalde vraag te stellen. Buitengewoon gewoon interessant, ook weer rechtbank technisch gezien zou je kunnen zeggen. Hoe moet je? Dit is iets wat uh, agenten, aspirant agenten tegenwoordig op hun opleiding leren hoe ze mensen moeten ondervragen bijvoorbeeld. Dat heeft enorm invloed. En, en je ziet het ook in onderzoek wat Loftus ook heeft gedaan, waarbij ze mensen een bepaalde herinnering heeft aangepraat, volledig heeft aangepraat. En zei, ze zei tegen mensen van, nou. Uh, wat, Iemand vertelde over jou, Jouw ja, tante vertelde over jou, dat jij vroeger als kind wel eens verdwaald bent geweest in een, uh, in een winkelcentrum. En het grappige is, alleen om dat te zeggen, een, paar, een tijdje later, ik heb hier het voorbeeld gegeven uh, van wat voor, uh, wat voor teksten kregen, kregen die, uh, die mensen in dat uh, experiment. Ik heb het artikel gehaald. En je ziet dat die herinnering op een gegeven moment voor die mensen bewaarheid wordt. Dat ze zeggen, oh ja, ik weet het nog. En ze halen zelfs anekdotes bij, als ze het eenmaal herinneren. Die van... De... Deze is echt waar. Ik weet nog dat ik verdwaald was in dat winkelcentrum. Je ziet hoe makkelijk het is om het geheugen, ja, als het ware, te manipuleren van mensen. Oké, okay. we moeten stoppen voor vandaag, want het is tijd. En ik ga daar even naar de... Ik heb nog een paar slides. Kortom, we weten nog niet alles over het geheugen. We weten heel veel, maar ook heel veel niet. En ik denk dat je deze kennis heel goed kunt toepassen bij je eigen leren... En bij het onderwijs in het algemeen.